Up top, not looking for sounds, get away from the bar.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 Guitar George, he knows all the chords. But he strictly rhythm. He doesn't wanna make it cry or sing. There's guitar is guitarists he can't afford. When he gets up under the lights, play his. Salted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 Fast journey.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 De groei van de Japanse economie is in het tweede kwartaal behoorlijk afgenomen. Op jaarbasis was er sprake van 0,4 groei. Een scherpe daling vergeleken met de 5 van het kwartaal daarvoor. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Japanse regering. Analisten verwachten dat de groei van de economie in de komende maanden verder afneemt... onder invloed van de afkoelende wereldeconomie. Een andere bedreiging voor de Japanse economie is de sterke yen. Die bereikte deze week de hoogste stand ten opzichte van de dollar in 15 jaar. In Frankrijk hebben Zigeuners in de buurt van Bordeaux gisteren urenlang een snelweg geblokkeerd. Ze waren boos omdat de politie illegaal een illegaal Zigeunerkamp in de buurt had ontruimd. Aan het einde van de dag gaven de circa 250 Zigeuners de blokkade op en vertrokken ze naar een parkeerplaats. De snelwegblokkade is de eerste grote protestactie van Zigeuners tegen het beleid van de Franse regering. Die wil 300 van de 600 illegale Zigeunerkampen sluiten en de bewoners terugsturen naar het land waar ze vandaan komen.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 Bij de Iraakse havenstad Basra hebben gewapende mannen vorige week vier vrachtschepen overvallen. De Amerikaanse marine patrouilleert in het gebied en noemt de overvallen uitzonderlijk. De dieven namen mobieltjes, computers en geld mee. Volgens de Amerikaanse marine zijn ze nog voortvluchtig, maar volgens de autoriteiten in Irak zijn twee dieven opgepakt. Het weer. Op veel plaatsen is er regen. Het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het, NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het! Zon, zon, zee, zee!